Vier uur, uur na het wel met het nationaal. PVDA-leider Samson denkt dat het regeerakkoord... flinke compromissen en concessies zal bevatten. Maar hij heeft er vertrouwen in dat zijn partij met de VVD... snel een stabiel kabinet kan vormen. Samson zei op een politieke ledenraad in Utrecht... dat hij geen garantie kan geven dat bepaalde PVDA-standpunten... in de onderhandelingen overeind blijven. De PVDA en de VVD begonnen gisteren onderhandelingen... over de vorming van een kabinet. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie noemt de rellen in het Groningse dorpje Haren volstrekt onacceptabel. Tijdens de rellen zijn afgelopen nacht hulpverleners met stenen bekogeld, de straatmeubilair vernietigd en zijn 29 mensen gewond geraakt. Opstelten zei dat agressie tegen hulpverleners niet kan. Net als een kamermeerderheid van VVD en PVDA vindt Opstelten dat de relschoppers zelf de schade moeten betalen. Een rechercheteam van 25 man is op de zaak gezet. Van Canada tot de Arabische wereld en Rusland besteden de media aandacht aan de Facebook-rellen in Haren. In kranten en op websites wordt uitgebreid gemeld hoe de zaak uit de hand liep in wat wordt genoemd een slaperig Nederlands dorpje. Facebook-party ended in chaos, kopt de Duitse krant Beeld. Die schrijft over chaoten die onder invloed van drugs en drank waren. De BBC-website volgde de ontwikkelingen rond het Facebook-feest al dagen. En nu laat de BBC met een video zien hoe de ME een eind maakt aan de rellen. Ook bij de Arabische tv-zender Al Jazeera is haren inmiddels een bekende naam.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 Het weer zonnig, in het noorden misschien een buitje. Het is zo'n 16 graden, morgen overdag droog. S'avonds een s nachtsperiode met regen. En dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Tot maandagochtend vroeg zijn er nog een aantal snelwegen dicht... vanwege werkzaamheden. De A13 en de A29 richting Rotterdam bijvoorbeeld. Maar ook de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Bij Rotterdam loopt het ook vast door files. De A20 richting Hoek van Holland... tussen Knoop en Ter en Rotterdam Centrum... vijf kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. En op de A27 Almere-Utrecht tussen MNS en Beeldhoven... vier kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. A27 vanuit Utrecht naar Almere staat tussen Utrecht-Noord en Hilversum 7 kilometer. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavo en Gilzen 4 kilometer. Dat komt ook door werkzaamheden. De A58 vanuit Breda naar Tilburg is namelijk ook het hele weekend dicht tussen Gilzen en Goorle. Veel mensen proberen om te rijden vanwege die afgesloten A29 die ik zojuist noemde... via de N217 van Oud-Beijeland naar Dordrecht. Nou, daar staat tussen de A29 en de Keeltunnel 8 kilometer.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 NOS langs de lijn, een extra NOS langs de lijn tot zes uur... in verband met de WK-wielrennen. De vrouwenwegwedstrijd is momenteel bezig. Kleine drie kwartier geleden. Grote valpartij, veel slachtoffers. De boel brak in vele stukken. Een groot gedeelte is weer bij elkaar. Ellen van Dijk op achterstand. Dat is een tegenvaller voor de Nederlandse ploeg. Achterstand nog steeds zo rond de twee minuten. Uh, voor zover we dat hier binnenkrijgen. Dat betekent dat we ons gaan concentreren op wat er vooraan gebeurt. Want Ellen van Dijk is gezien, definitief, denken wij Gio. Hè? Ja, daar gaan we het inderdaad voorlopig maar even niet meer over... Hebben, uh, dat, uh, denk ik denk dat ze dat gat niet gaat uh, dichtrijden. Ik zie een uh, redelijk compact peloton, hoewel dat nu wel weer uit elkaar getrokken wordt. Op de Kouberg en ik kijk naar een uh, paar vrouwen die daar uh, vooruit rijden. Daar zie ik in ieder geval Noemi Cantele, de Italiaanse dame met het uh, nummer 2. Uh, dan kijken we naar Larina, la, ja, Larina Pankova. We kijken naar Annemiek van Vleuten. En dan zit er nog een van de dames bij. Marijn, kun jij zien wie, wie dat was? Want er zat nog een vierde vrouw bij. Maar goed, het was in ieder geval een overblijfsel uit de oorspronkelijke kopgroep. Ja, ik heb die laatste niet kunnen zien uh, wie, de, wie er nou nog bij zat als vierde. Ja, want uh, de kopgroep viel uit elkaar. Kristen McGrath zat er in ieder geval aanvankelijk ook bij. Ja, het een Amerikaanse... was al de nummer vier die er nu nog bij zat. Ja, en Lauren gezien. Ronnie, maar die zal er afgereden zijn. En daar uh, zien we ook uh, problemen voor een van de Nederlandse vrouwen. Dat is Loes Gunnewijk, die het uh, zojuist even geprobeerd heeft. En blijkbaar toch die inspanning nu al moet bekopen. Want zij wordt gewoon letterlijk uit het wiel gereden op de Kouwberg. Laten we dat weer is... kijken. Ja. Daar zien we de vier. Ja, en dat is inderdaad uh, Christian McGrath, de Amerikaanse. Samen met Naomi Cantele. Daar is Pankova. Pankova en dan is nog niet een gevaarlijke, vluten. zei hij Ja, auto-Europees kampioen. Een hartstikke sterke renster. Um... Is niet heel erg opvallend geweest, maar dat is voor mij wel een, een outsider... die heel goed kan doorrijden. En ja, je ziet ook dat ze op de Kouwberg uh, toch een voorsprong hielden... ondanks dat Emma Pouli even op de pedalen ging staan en uh, flink doortrok. Ja, ook Noemi Cantele natuurlijk ook uh, wel een renster uit Italië... die regelmatig erbij zit op wereldkampioenschappen. Ja, Italianen zijn altijd goed op wereldkampioenschappen. En uh, ondanks dat ze misschien iets minder in vorm is dan normaal. Uh, want ze rijdt toch wel iets minder sterk, omdat ik van haar gewend ben... Uh, kan het maar zo zijn dat ze hier op het wereldkampioenschap weer uh, heel hoge ogen gaat gooien. Ik en ja, dan dat die dat Nederlandse Annemiek van Vleuten. Uh, vorig jaar denk ik in Kopenhagen was ze een stuk sterker dan wat ze nu is. Terwijl we nu weer twee dames zien wegrijden daar uit het uh, peloton. Op weg hier weer naar de doorkomst. Uh, we zitten dus in de vierde ronde van het uh, wereldkampioenschap. En er wordt achtervolgd. Uh, Sebastian, uh, uh, jij toest. zit achter het peloton. Ja, Ik denk niet dat je ziet wat er vooraan gebeurt. Maar wat gebeurt er achteraan? Daarachter heeft Loes Gunnewijk het moeilijk. Die rijdt helemaal alleen, moest eraf. Op de Kouberg, de beklimmering al daar. Hij rijdt nu in de eentje. en het ziet er ook niet echt naar uit dat Loes Gunnewijk kan terugkeren richting dat peloton. Terwijl er dus vooraan gedemareerd wordt, Daar heeft Loes Gunnewijk het moeilijk. En kunnen we ook door haar naam zo'n beetje wel een streep gaan zetten. Betekent dat na Ellen van Dijk de Nederlands ploeg, Marianne Vos, dus bijvoorbeeld als kopvrouwen Loes Gunnewijk als knecht inmiddels kwijt is. Goed, uh, Bart Voskamp, uh, Gunnenwijk eraf. Uh, was die actie daarvoor dan uh, dom? Nee, zeker niet, want het, het zorgt toch voor, uh, voor onrust en uh, voor, voor Marianne Vos. We willen natuurlijk een harde koers die, uh, die het niet zwaar maakt voor iedereen. Je ziet nu al bij de door, laatste doorkomst dat er toch renners door gaan zakken. Dus op geen gegeven moment gaan de kilometer stellen En hoe meer er natuurlijk uh, gekoersd wordt voor het tempo omhoog gaat, de beter dat het is. En uh, er rijdt natuurlijk nu een mooi groepje weg. En is het voor Marianne natuurlijk wel, uh, wel zaak dat ze gewoon nu geen energie verspeelt. Mm. En voor Annemiek van der Vleuten is het de zaak dat ze de boel van voren controleert. Kijk, dan krijg je grip op de koers. Ja, is, wat voor groepje, hoe moeten we dit nu inschatten? Is dat een groepje verkenners? Nou, verkenners ja. Ik bedoel, het is denk ik een groepje die de koers hard moeten maken. Maar uh, ja, de springen ondertussen ook weer naartoe. Dus het is zeer onrustig. Dus is nu, uh, ja, vanaf nu gaat het zeg maar echt beginnen. Ja, uh, kunnen we even nu weer naar Gio op de, op de finish? Want jij hebt ze net, als het goed is, voorbij zien komen. Uh, het viel mij op en dan moet Marijn dadelijk maar eens even wat over zeggen dat Adrie Visser was ...die met name op kop van het peloton ontzettend hard aan het sleuren was. Uh, dus blijkbaar toch niet alle vertrouwen heeft in de aanwezigheid van Annemiek van Vleuten in die kopgroep. Nou, het groepje wat nu is weggereden, dat is wel een heel sterk groepje. En uh, ik kan me zo voorstellen dat... Uh, ...ik weet niet hoe het op dit moment met de vorm van Annemiek van Vleuten is... ...maar uh, zja, ze heeft toch best wel een aantal zware weken achter de rug met de sleutelbeenbreuk... En, uh, uh, ...op de speler toch gereden, sleutelbeenbreuk is gaan ontsteken, nog een keer geopereerd. Uh, dus ik kan me voorstellen dat ze in ieder geval dicht bij de kopgroep willen blijven... ...om ervoor te zorgen dat het onder controle is. Ja, want voor Annemiek van Vleuten was het vorig jaar in ieder geval een heel ander wereldkampioenschap dan dit jaar. Hè? Parcours lag er misschien ook meer, hoewel ze dit ook heel goed ja, kan dit, natuurlijk. Dit kan ze ook als ze ja. in vorm is, dan is dit voor haar ook een superparcours. Maar ze was toen veel parcours. beter in vorm. Ja. Ja, dat is voor haar toch wel een tegenvaller op dit moment. Want ze had natuurlijk heel graag de Spelen in topvorm gereden. En uh, ook hier voor het thuispubliek in topvorm geweest. Maar uh, ja, blessures kunnen dan toch roet in het eten gooien. Loes dus Gunnerwijk komt net voorbij op 1 minuut 15. Nou, daar kunnen we dan een kruis doorheen gaan zetten. Want, ja, Loes is overigens, dat, dat moet even, die is normaal gesproken ook wel veel beter op dit parcours. Maar die is in de Holland Ladies Tour gevallen. Uh, ribben gekneusd. Ja, als je met gekneusde ribben op de fiets zit, uh, in die houding en het maximaal ademhalen. Op, de manier waarop ze Ja, zat, ze, de waarop ze zit niet ze lekker op de fiets. fiets het, het hobbelt een beetje. Normaal zit ze altijd heel stevig op de fiets. Maar ik denk toch dat haar gekneusde ribben haar nog te spelen. Want anders zou ze echt niet in dit stadium al moeten lossen. Kopgroep van 10 vrouwen, 9 vrouwen. En uh, het gat wordt nu dichtgereden door een uh, Nederlandse trio dat erachteraan uh, roeleert. Kop over kop uh, proberen ze dat gat dicht te rijden en in hun wiel toch nog wel een klein aardig pelotonnetje hoor. Zij uh, rijden in ieder geval het gat dicht, zodat ze in elk geval vertegenwoordigd zijn in het eerste deel van die wedstrijd. We hebben nog iets minder dan 400 te rijden, te rijden. Een kilometer of 263 en dan zijn we aan de finish. Bart, waarom rijdt de Nederlandse ploeg naar nou dit gat dicht? Ja, blijkbaar wat er al wordt gezegd door Marijn... dat, uh, dat Annemiek gewoon nog niet goed is door haar blessureleed. leed, hebben ze niet het vertrouwen dat ze zeggen... van nou, op een kopgroep van negen met, uh, met haar erbij laten wij het dan een ander over. Dus ze zijn blijkbaar toch niet overtuigd van deze, van deze groep uh, in deze samenstelling. Ja. Dus ja, moet je initiatief nemen. En dan hopelijk, als de, het spel weer op de wagen gaat... dat je wel de juiste samenstelling krijgt. En ja. dat je een situatie creëert dat je de wedstrijd in de hand hebt. Ja, maar ja, goed. Uh, het begon met vier... En bij vier hadden ze zoiets van, nou laat dat maar even gaan. Precies. En vier, als het negen is, wordt, wordt het gevaarlijk? Ja, negen is natuurlijk wel gevaarlijk. En als er een paar toppers bij zitten, wordt het gevaarlijk. En als Annemiek niet helemaal super is, ja, dan kun je dat niet laten lopen. Want als ze een minuut pakken, zijn ze weg. Maar uh, goed, uh, we moeten inderdaad naar een situatie toe... dat het een groepje van vijf, zes uh, dames wordt... Met de, met de juiste dame van ons erbij. En dan, ja, dan zit je op het gemak. Dus het is, het is een, echt een schaakspel nu. Back to Black van Amy Winehouse, kwart over vier. We gaan eens even vooruit kijken weer naar, uh, naar morgen, naar de mannen. Net als uh, Terpstra, Geesink en Mollema behoort ook Lars Boom... tot uh, de grote groep van vier Nederlandse kopmannen. Morgen op dat WK. Boom is in vorm. Dat bleek ook al uh, tijdens de Olympische Spelen. Maar hij sprong daar niet mee met de beslissende demarrage van uh, de winnaar... uiteindelijke winnaar, Vinokourov. De sprint op het Brons bracht Boom in Londen niet verder dan de elfde plaats. Steven Dalebouts nu met Lars Boom. Ik zat van de week af te vragen, heb jij nog wel eens uh, de Olympische wegwedstrijd teruggekeken? Uh, nee, ik heb hem nooit meer teruggezien, maar ik, uh, ik, dat hoef ik ook niet, want ik kan hem zo in mijn hoofd uh, afspelen en uh, weet wat er, uh, ja, wat er gebeurd is. Ja, wat, wat, wat zie jij als je dat in je hoofd afspeelt? Ja, dat je uh, nu achteraf gezien dat je wel echt heel dicht bij een medaille hebt gezeten. En, uh, ja, dat ik daar heel erg goed was, denk ik, en uh, anders maak je geen kans op een medaille, dus dat, uh, dat is het met name, dan gaat het vooral om het moment uh, dat we en uran wegrijden, neem ik aan. Ja, ook. Maar ook de sprint. Uh, als je iets betere sprint rijdt, dan rij je gewoon uh, korter. En dat, uh, dat zou ook fijn zijn. Heb je daar uh, dingen uit geleerd? Nou, ja, weet ik niet. Dat ja. nee, valt eigenlijk wel mee, denk ik. Uh, natuurlijk, onbewust leer je er altijd wel dingen van. En dan uh, ga je andere dingen, dingen anders doen misschien in de koers. Maar niet, uh, niet echt in bewustzijn. Uh. Je hebt Niet af en toe gedacht van, oh, dat moment dat het, dat het gebeurde, dat Oran en Vinokurov weggingen. En dat ik jou, in beeld zie je jou ook zo even kijken. Hè? En dan zie je jou denken, dat moment, dat je dan dat je denkt van, ja, misschien dat het, had ik dat anders moeten doen. Nou ja, tuurlijk, dat heb ik zeker gedacht. Maar ja, ja dat, dat, dat, daar kun je nu wel eens over nadenken. Maar dat schiet ook niet op, daar word je niet beter van ofzo. Uh, het is gewoon. Het is gebeurd en uh, meestal is de eerste aanval ook niet de goede. Zeg maar. dus... en, en iedereen zat naar de kloot, ik ook. Alleen ja, je kunt altijd nog wel iets zeg maar, in de finale. En dat probeer je altijd ja, op, op, proberen op het juiste moment te, te pakken. Zeg maar. en... Aan de andere kant uh, kun je ook het gevoel aan overhouden dat je, dat je goed was. Uh, en die vorm lijkt je, lijk je ook wel vast te houden, naar het WK toe ook? Ja, nou goed. Na de, na de, na de spelen was ik goed in de NECO-toer. Uh, in de dat was ik ook niet slecht. Er was ook een paar hele goede dagen gehad. En nu, uh, ja, nu, nu gaat het ook al goed, denk ik. Nu ben jij in de wegwedstrijd uh, benoemd tot een van de vier beschermde renners. Wat, wat betekent dat nou in de komende dagen? Wat, wat, wat kun je daarmee? Ja, de komende dagen niet zoveel als meer voor zondag natuurlijk. Uh, zondag is het gewoon met name gewoon wachten... Tot op de plaatske ronde komen en dan kijken wat we kunnen doen. Uh, jij ja, hoeft in het begin niks te doen. Je kunt gewoon lekker ja, een beetje je eigen koers rijden en proberen met z'n allen bij elkaar te rijden. En uh, te zorgen dat we een mooie uitslag neerzetten met z'n allen. En is, wordt het een wedstrijd denk je waarin, waarin jullie uh, de bol moeten forceren? Um, nou ja, ik denk dat we zeker niet hoeven af te wachten of wat ik voor wat. Dus, um, ja, dat, dat, dat is een. We hoeven niet af te wachten en we kunnen gewoon onze koers rijden. We hebben niks te verliezen, dus we kunnen er gewoon in vliegen. Goed, het was uh, Lars Boom tegen Steven Dalebout over uh, de wegwedstrijd van de mannen van morgen. Gio aan de, de finish. Ik zei net tegen uh, Bart Voorskamp hier in de studio, die Loes Gunnewijk, die wacht op... Uh... Op Ellen van Dijk, zegt hij. Ja, dat klopt. Om vervolgens samen naar de douche te rijden. Ik wou net zeggen, want die zullen het echt niet meer gezamenlijk gaan dichtrijden. Kijk, Ellen van Dijk, dat snap ik nog wel een beetje. Die is natuurlijk niet echt gelost, maar die is door die valpartij uit het peloton verdwenen. Bij Loes Grunnewijk snapte ik eerlijk gezegd niet helemaal... waarom ze niet gewoon hier aan de finish meteen rechtsaf draaiden... in de richting van de bus die daar staat voor de Nederlandse ploeg. Want dan kan ze zich goed verzorgen En dan kan ze in ieder geval nou ja, het WK nog vanaf de kant bekijken. Maar ze heeft ervoor gekozen om door te rijden. kan niet voorstellen uh, dat die twee nog enige illusie hebben dat ze nog ergens bij in de buurt gaan komen. Nee, dat denk ik ook niet. En uh, ik weet ook niet precies waarom Loes is doorgereden. Maar uh, ik denk wel dat hij dadelijk af gaat stappen. Ja, als je op zo'n achterstand rijdt, dan uh, heeft doorrijden sowieso eigenlijk niet zo'n zin meer. Je kunt niks meer voor je ploeg betekenen. En uiteindelijk word je waarschijnlijk toch niet gekwalificeerd. Dus uh, ja, als je last van je ribben hebt, gewoon lekker stoppen en uitzieken. Voor zorgen. Ja. ja. De peloton inmiddels alweer op de Bemelenberg. Uh, een van die twee klimmen dus die we hebben in het WK-parcours. De Bemelenberg dus en de Kouberg, ja Een beetje traditionele duo dat we kennen ook van 1998. Het jaar dat Oscar Kamenzind hier bij de Mannen de wedstrijd won. Het jaar trouwens ook dat Leontien van Moorsel wereldkampioen werd. Maar dat was in de tijdrit bij haar comeback dat ze zo lang eruit was geweest. 1998 dus. Daarvoor natuurlijk het wereldkampioenschap van Jan Raas. Ook op dit parcours ja de renners, de traditie, de historie. Iedereen kent een beetje dit parcours van het WK. Het blijft toch echt een klassiek PK-WK. Zeker als je dan dat hele peloton weer naar boven Ziet rijden. Maar er moet wel weer wat gaan gebeuren. Want het is het nu weer een stil. beetje stilgevallen. Het ja, is de Belgische Jesse Daams op kop. Uh, en daarachter het peloton breed over de weg. Er is net natuurlijk heel veel gedemuleerd. Dus iedereen is blij dat, uh, dat ze even een beetje op adem kunnen komen. Wat eten, wat drinken. Maar dan mag voor mij wel weer wat uh, gas op die lolly om met Renomi Chromewit Jojo te spreken. Nou, zeg dat rondrijden daar. Uh, Sebastian, op de motor achter dat uh, peloton. Op dit moment natuurlijk weinig vrouwen, kan ik me zo voorstellen in de problemen. De, iedereen zit inderdaad uh, redelijk bij elkaar. Al valt het wel op dat uh, uh, veel Franserzen op dit moment een beetje achterin bij elkaar aan het rijden zijn. Niet zo'n hele goede dag wellicht voor Edwige Pitel. Alhoewel, die rijdt al uh, zo'n beetje de hele dag achterin. Zie daar nu ook uh, Amélie Rivara en Sandrine Bidot. Zijn niet de grootste namen uit Frankrijk. De belangrijkste naam dat is natuurlijk Pauline Ferrand. Prevot. De nummer 8 van de Olympische Spelen. De dame uit uh, de Rabenbank ploeg. Kleine meid. En die verwachten wellicht strakjes ook nog wel. Dan niet in dienst van Rabobank. Maar natuurlijk gewoon rijdend voor, uh, de, uh, voor uh, Frankrijk. Gewoon voor eigen kansen in de finale. Helemaal links van de weg tegen de dranghekken aan. Ze moesten net eventjes een beetje uitwijken voor een van de pootjes van die dranghekken rijdt Adrie Visser, die de straks op die brede weg naar de finishpassage helemaal in het laatste wiel reed. En toen even Johan Lammerts bij zich kreeg de bondscoach en die zijn nog wat dingen tegen haar. En daarna is Visser wel een beetje opgeschoven, maar zij lijkt toch de volgende te zijn die het niet al te makkelijk meer heeft namens de Nederlandse ploeg. Er wordt in ieder geval weer gedemareerd niet dus op de Bemelenberg, maar meer op de uitlopers van die Bemelenberg. Dat plateau keken zo te zien in ieder geval een van de Duitse shirts. Zo te zien ook een van de Italiaanse dames. Peloton weer aan de voorzijde op een lang lint en een klein gaatje. Dus de nieuwe poging is er wel. Maar voorlopig is het, uh, de, de, het achterste deel van het peloton... in ieder geval dicht bij de dames die opnieuw proberen te demareren. Goed, de studio vult zich uh, met uh, sportkennis. Inmiddels Iwan van Duren is binnen, Tom Boot is binnen... en uh, Bart was al binnen. Bart, even over uh, uh, de gevolgen, tactisch misschien, de gevolgen van Marianne Vos... als je een kwart van je ploeg kwijtraakt. Dat is natuurlijk nooit fijn. Uh, uiteindelijk moet je natuurlijk zelf die finale wel inkleuren. Maar je hebt, het is wel heel fijn als er in de, in de finale iemand wegrijdt. En je hoeft dat gaatje zelf niet dicht te rijden. Kijk, Marianne die moet gewoon wachten tot het ultieme moment En dat zal gewoon echt de laatste keer de, de, de laatste krachtsexplosie zijn. En dan zoveel over hebben dat je het tot de finish kunt halen. Dus het is ook uh, wel zaak dat je toch uh, één à twee uh, dames uh, bij je kunt houden. En ja. dan uh, volstaat dat verder wel. Moet zij mee in een groepje of mag het bij elkaar blijven? Ja, het mooiste is in een groepje, ben je zeker. Maar uh, ik verwacht dat het uh, wel heel veel bij elkaar zal blijven. Het zal, ik verwacht niet dat ze al met, met vier man uh, vroeg gaan lopen. Dat geloof ik niet. Nee. Goed, De namen die u net uh, voorbij hoorde komen... Uh, dat zijn de leden van ons uh, sportforum. Ik verwacht zo voor een kleine tien minuten... dat we daar dan mee gaan beginnen. I thought you were on my side. Er gebeurt volgens mij van alles, Gio. Ja, er gebeurt van alles. We kregen een demarage. <laughs> een de demarage van een Amerikaanse aan de linkerkant van de weg sprong ze weg. Amber Nieben, een kleine Amerikaanse, kan heel erg goed tijd rijden. Werd ook wereldkampioen in dat onderdeel een paar jaar geleden. En Zij sprong weg en ze kregen een aantal vrouwen met zich mee. Rachel Nalen uit Australië. Rosella Ratto uit Italië. En Charlotte Becker uit Duitsland. En jawel hoor. Anna van der Breggen, de vrouw over wie we het net al hadden, die outsider voor dit wereldkampioenschap uit de Nederlandse ploeg. De vrouw die naast Marianne Vos in elk geval de meeste indruk heeft gemaakt op weg naar dit wereldkampioenschap. Maar daarna Marijn, er gebeurde er wel iets raars met iemand van de Nederlandse ploeg? Ja, want Adrie Visser demareerde. en ze rijdt nu een heel klein stukje voor het peloton aan. Inmiddels in gezelschap van een Australische, maar ik zie niet op dit moment wie dat is. Uh, maar ja, ik vroeg me wel even af uh, wat daar de reden nou van was. Want in dit groepje zou je zeggen dat Anne van der Breggen in een zetel zit. En Marianne Vos die blijft in het peloton natuurlijk ook fantastisch zitten. Dus ik weet eigenlijk niet wat nou de reden achter de actie van, uh, van Adrie is. Maar inmiddels uh, komt het peloton alweer zo dichtbij dat. Uh... Uh, ja, dat, dat zij weer opgeslokt gaat worden. En uh, intussen blijven die vijf wel vooruit. Ja, want die draaien nu de Kouberg op. Uh, dus de zoveelste beklimming alweer van de Kouberg. Ik geloof dat we inmiddels met uh, de zesde beklimming van die Kouberg bezig zijn. Nee, de vijfde beklimming van de Kouberg. En als ze dan straks hier over de finish komen, moeten ze nog drie rondjes afleggen. Dan gaan die vijf vrouwen al omhoog. Ze zijn nog niet op het stijlste stuk. En het pelotonse bas is inmiddels een beetje in het hartje van Valkenburg. We gaan bijna linksaf, bijna linksaf en bijna beginnen dan dus aan die Kouberg, die klim van anderhalve kilometer. Met 12% denderend naar beneden vanaf de dalen en weg. En dan is die bocht naar links is altijd lastig. Want je komt echt met dik boven de 70 kilometer uur, per uur. Kom je daar aan. Terwijl ik even meeluister naar het informatiekanaal. En dan hoor ik dat 30 seconden al de voorsprong is voor het groepje met Anna van der Breggen. Dus die hebben het voorlopig goed voor elkaar. Maar hij komt dus met hoge snelheid naar beneden. En dan moet je die toch behoorlijk scherpe bocht naar links. En dan is het mooi hoor. Ja, dan is het echt genieten als je daar nog een beetje de tijd voor hebt. Want hier staan de mensen op die Kouwberg vanaf het begin tot aan het einde echt 4, 5 rijen dik. En die juichen allemaal. Iedereen zie je uh, proberen foto's te maken met alle mobieltjes waar tegenwoordig natuurlijk de camera's in zitten. En zo rijdt het peloton ook uh, omhoog inmiddels op de Kouwberg. De zoveelste keer zien we dat Ina Joko Toitenberg volgens mij de dame is die het uh, achteraan weer moeilijk begint te krijgen. Maar weten we dus dat het goed groepje met uh, Anna van der Breggen uh, zo'n 30 seconden voorsprong heeft. En dat is mooi als de finale van dit wereldkampioenschap begint te naderen. En dat zie je ook wel, wat de spanning neemt toe. Romy Kasper, dat is de Duitse dame, niet Toitenberg. Maar Kasper is de Duitse dame die het moeilijk heeft op de Kouwberg. Maar vooraan, daar gaat het dus goed met dat kopgroepje. Straks het sportforum. Uh, eerst het NMS Nieuws en het weer. Het nieuws hoort van Mark Visser. Radio 1. KNW's Journal. Ruim 100 inwoners van Haren zijn op uitnodiging van de burgemeester bijeengekomen om na te praten over de rellen van gisteren. Ze krijgen slachtofferhulp aangeboden. Volgens burgemeester Bats hebben de gebeurtenissen een enorme impact gehad. Het gaat om een besloten bijeenkomst. Alleen mensen met een speciale uitnodiging mogen naar binnen. Van Canada tot de Arabische wereld en Rusland besteden de media aandacht aan de rellen. In kranten en op websites wordt uitgebreid gemeld hoe de zaak uit de hand liep... in wat wordt genoemd een slaperig Nederlands dorpje. De BBC-website volgde de ontwikkelingen van het feest al dagen... en nu laat de BBC met een video zien hoe de ME een eind maakte aan de rellen. En in Ermelo is vannacht een pool overleden... nadat hij een ruit van een bungalow had ingeslagen. Vermoedelijk aan een slachtaardelijke bloeding is hij overleden. Politie ontdekte dat er in de bungalow ruzie was geweest. En na de ruzie sloeg de pool de ruit in. Ambulancebroeders hebben geprobeerd de man van 32 te reanimeren. Maar zonder resultaat. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. En daarvoor is hier Marco Verhoef. Op veel plaatsen heel veel zonneschijn, een paar stapelwolken... en die brengen nog wat buitjes in het noorden van het land. Maar die buitjes gaan verdwijnen en vanavond en vannacht worden het droog. Tamelijk helder ook. En het kwik gaat enorm snel omlaag en komt uit lokaal op een graad of twee boven nul, dat nog wel. Maar aan de grond kan het wel een graadje vriezen. En er kan ook een enkele mistbank ontstaan. Dan gaat morgenochtend de bewolking snel toenemen. Van het zuiden uit gebeurt dat. Uh, maar de neerslag die we ook gaan krijgen, die volgt pas in de namiddag of in de avond. Het is uh, aan de kille kant, zeker omdat er een stevige oostenwind waait. Het wordt 15 tot 17 graden. Ook maandag veel wind, veel wolken dan. Regen ook. Onweren kan het. En het is klefwarm. Want ondanks alle wolken en de neerslag wordt het wel 20 graden. Het komt omdat we te maken hebben met een afsplitsing of restanten van een tropische storm nadien. Nou, die gaat uh, dinsdag wegtrekken, dan uh, gaat het wel wat beter worden, maar het blijft ook vanaf dinsdag lichtwisselvallig met wat zon in een bui en de wind gaat wel afnemen. Ja, NOS langs de lijn en zoals uh, beloofd beginnen we met het uh, sportforum dat u rond deze tijd ook gewend bent. Het mogen duidelijk zijn dat we regelmatig gaan schakelen naar Valkenburg, maar daar hebben onze gasten alle begrip voor, mag ik zo aannemen. Ivan van Duren, goedemiddag. Ja, niks liever, niks liever. Goed zo, Bart Vorskamp heeft u al gehoord, Tom Boot ook, goedemiddag. Uh, mag ik beginnen met Bart, want ik had jou... Uh, ik heb je wel gesproken, maar ik heb je nog niet gevraagd... naar jouw uh, sportmoment van, uh, van de week. Is er iets afgelopen week ja, dat voor mij, mij meestal een wielermoment. Dat is toch wel de, de sport die ik op de voet volg. En, uh, ja, we hebben een wereldkampioen uh, rijden, uh, weliswaar. Die discipline is lang weg geweest. En ze hebben het nu met teams aangepakt. En voor mij ziet het er heel uh, spectaculair uit. daar uh, ja, zit Nicky Terpstra bij in. Die is wereldkampioen geworden. Dat is jouw moment van de week. Ja. Ivan, wat is jouw moment? Uh, nou, dat waren eigenlijk de 90 minuten van PSV in uh, Oekraïne. Wat je zo genoten hebt? Ja, ik heb ontzettend genoten. Die spelers lees, lees alleen maar interviews dat ze naar de Champions League willen en dat ze klaar zijn voor de volgende stap. Maar ondertussen kunnen ze de Europa League niet eens aan en uh, verliezen ze in Utrecht. En uh, ik denk dat die heren wel eens even wat bescheidener mogen worden en uh, pas op de plaats moeten maken. Dus dat was mijn moment van de week, de afgang van PSV. Zometeen daar ongetwijfeld meer over. Tonboot. Uh, Manchester United heeft moeizaam voor Kallet Rui gewonnen met 1-0. En er was een incident, er werd een penalty door het Nani genomen. Er werd genomen en gemist uiteraard. Terwijl Van Persie geacht werd die penalty te nemen. Nu verbaast het mij, ook Sir Alex Ferguson uh, nam aan dat Van Persie hem zou nemen. Maar er zijn geen duidelijke richtlijnen gegeven. Dit was al de derde penalty uh, op rij die Manchester United uh, miste. Dus het verbaast me heel erg dat er niemand aangewezen wordt. En het doet me een beetje denken aan die penalty van Cissé. Toen er wel mensen aange aangewezen waren bij Vrije Noord. Hij eiste hem ook op en die werd, uh, werd toen gemist. Dat deed me een beetje aan denken, maar toen werd het wel aangewezen. Waarom wijst Ferguson dat niet gewoon aan? Goed, bij deze misschien luistert u mee. Je weet me nooit. <lacht> als we beginnen met de Champions League... eerste groepswedstrijden van dit seizoen die zijn gespeeld. Uh, daar had Thomas al even over. Landskampioen Ajax ging op bezoek bij Borussia Dortmund... en verloor daar door een doelpunt in de laatste minuten van de wedstrijd. Je hebt uh, kaart gevochten, uh, je, je hebt je spel uh, kunnen spelen die je graag wil zien. Natuurlijk, uh, van tevoren gezegd, het zal niet makkelijk worden. En als je maar als je eigen filosofie uitdraagt, hoe je graag wil spelen... De ene keer spelen gelijk, de andere keer win je en de andere keer verlies je. Maar je moet wel durven te spelen, en dat hebben we gedaan, denk ik. En dan valt hij net het dubbeltje aan de verkeerde kant. Dat was duidelijk de trainer van Ajax, Frank de Boer. Ivan, wat vond jij van het optreden van Ajax? Ja, ik, het, het, het, het viel de verkeerde kant op, maar het was uiteindelijk ook wel verdiend, denk ik. De 1-0 voor Dortmund, maar... Uh... Ajax speelt weer idealistisch voetbal. En dat uh, vind ik heel erg mooi. Dus ze verliezen niet uh, door, door aan te passen. Ze komen met veel eigen jeugd. Ze hebben een eigen plan. Uh, wat belangrijk is, is dat... Uh, Siktorson is natuurlijk uiteindelijk... kunnen we al bijna tot miskoop bestempelen. De, de man van glas. Maar die is natuurlijk erg belangrijk voor Ajax. Dat had heel veel gescheeld. En... Uh, je ziet gewoon... De miskoop, dat bedoel je niet verwijtend, hè? Want dit kan je natuurlijk niet van tevoren weten. Nee, ik verwijt niet, want, uh, wat dat die miskoop is, alhoewel het wel van tevoren was aangekondigd. Ook al bij AZ. Dat deze jongen vaak geblesseerd was niet vaak kon spelen. Dus je had er nog twee keer naar kunnen kijken. Maar mm. dat hij: je moet een risico nemen. Hij past ook in het Ajax-systeem. Maar wat ik, uh, wat ik zag, was een, een Ajax dat wilde. Als uh, je Van Rijn zag, noem maar op, ze wilde naar voren. En uh, ze, ze speelden via hun eigen filosofie. En dat is idealistisch voetbal. En dat kan uiteindelijk groeien tot iets moois. En je kan beter uh, verliezen op je eigen manier... dan met acht man de, de boel dicht met slaat je ook verloren. Ja. Dus ik uh, hield een goed gevoel over aan die 1 0 nederlaag. laag. Ton? Uh, wat Ivan zegt, deed verschrikkelijk pijn. Ik merk dat gewoon als toeschouwer dat in die laatste twee, drie minuten dat nog viel. Ja. Want het is natuurlijk een fantastisch uh, resultaat... als je daar met 0-0 gelijk speelt. Toch is het me opgevallen dat iedereen heeft er een goed gevoel aan over. En ik niet. Mm. Want we hebben toch drie Europa Cup uh, ploegen en we hebben maar één punt eruit gehaald. En Frank de Boer zei ook, als we tegen ADO dat gevoel maar vasthouden... nee, ik vind dat we ook wel eens een keer een wedstrijd moeten winnen. Hm, dat is duidelijk. Uh, wat vonden jullie van Babel, Ivan? Ja, een beetje overschat. Hij deed het wel leuk, maar dat wordt er meteen weer een en al euforie en noem maar op. Hij had een heel te ballen goed vast. Het waren leuke acties. Maar uiteindelijk was Ajax natuurlijk machteloos. En ik vond het een beetje overdreven hoe hij daar bewierookt werd, ook door de Nederlandse pers. Ik vond hem aardig spelen, maar dat mag je ook wel verwachten met een jongen met zijn carrière. Ja, en hij zijn wordt, wordt niet neergezet alsof hij Ajax moet gaan redden voor de rest ja, van de Ja, dat is natuurlijk wel vol, volslagen onzin. En uh, ik vind uh, Babel is een, een leuke speler, maar uh, die gaat Ajax niet redden. Het is wel leuk dat een speler uit de eigen jeugd met zijn ervaring weer terugkomt. En hij voegde wel wat toe. Op dit niveau van Ajax, maar uh, het verschil heeft hij toch niet kunnen maken? En even terugkomend uh, over het zijn. natuurlijk wil je altijd winnen, maar je moet wel uh, kijken wat de realiteit is. En als het Dortmund tegen Ajax thuis speelt, dan is winnen dat dat zou, dat zou een wonder zijn, bijna. Er werd ook nog een straf opgepakt uh, door, uh, door keeper Vermeer, die daar blij mee geweest zal zijn. Uh, dus uiteindelijk was de verdiening, het was toch verdiend, hoor. Ja, Weet nee, nee, dat ben ik volkomen met je ja. eens. Maar als ja. we nou die met alle drie ploegen werd eigenlijk hetzelfde gezegd. Oh, je ze we hadden, ja, we mm -hmm. hadden in Jepper kunnen winnen. Nou, dat 0, 0, 0, of, ja, ja, hè, nou PSV had echt niet kunnen winnen. Twente had ja. moeten winnen. En ja. dan is dat had moeten, vind ik, iets uh, te veel voorkomen dan. Ja, maar dat is Nederlands. Hè. Dat is, uh, leuk spelen is, hier, is bijna belangrijker dan winnen. En dat is een andere cultuur anders. En dat, dat blijven we, dat, blijven we, dat, blijven, dat blijft het Nederlands voetbal toch last van hebben. Ja, maar ik ben ook een Nederlander. Uh. Ja, ja, maar je bent misschien als coach ook niet uh, voor niks geslaagd, denk ik. Doordat je ook resultaten altijd voorop stelde, toch? Met een niet-Nederlandse mentaliteit. Misschien dus wel toch? Met een duidelijk niet-Nederlandse ja. mentaliteit, een Italiaan. Overigens, ja. <laughs> overigens uh, Vermeer die die gepakt en uh, die trekt natuurlijk een lange neus naar Bielt bijvoorbeeld. Hè. Die die beeld had hem neergezet, geloof ik, als een dwerg. En uh, die, die, die pakte helemaal niks. En uh, in de aanloop naar die wedstrijd werd hij helemaal, helemaal klein gemaakt. Dus hij trekt gewoon een, een lange neus. Nou, he? een lang neusje. Ja, ja. <laughs> Uiteindelijk lag hij er toch in, natuurlijk. Ja, ja. ja maar niet bij de penalty. Um, dan die andere wedstrijd, Real Madrid tegen Manchester City. Um, toch weer Real Madrid in de laatste paar minuten. Op zijn Duits zouden we het <laughs> bijna zeggen. <laughs> was het, het was een prima wedstrijd. Uh, de, als je allebei die ploegen ziet, heeft Ajax dan überhaupt een kans... om die volgende ronde te halen, denk jullie? Ivan? Op, uh, op papier niet. En, uh, City heeft vorig jaar niet, uh, ook niet de volgende ronde gehaald. Maar op papier ben je natuurlijk kansloos. En het apart is wel dat, uh, dat, dat Madrid dat leunt op allerlei Spaanse banken. En noem maar op. Dat die worden van... We zitten volgende week op z'n Ajax Madrid te kijken. Van hieruit moeten de Spaanse banken gesteund worden. Die steunen heel Madrid weer. Het wordt wel steeds krommer allemaal natuurlijk. Ja. Ja. Dus je kunt kiezen. Er staat een gezonde club bij Ajax in het film met eigen opleiding. Uh, dan moet je kijken of je... ik denk de vraag is of ze kans hebben. Normaal gesproken niet, natuurlijk. Dat lijkt me vrij reëel. Maar uh, ze kunnen heel veel ervaring opdoen, die jongens. En iedere staat is goed. En ja. er is nog een appeltje te schillen, hè. Want vorig jaar was het ook Madrid. Tegelijk met Zaken. Dat was toch Madrid toen? Dat. Uh... Met die grensrechter die, uh, die een paar keer ernaast zat. Toen was ze enorm goed partij. Dus en de mensen... twee goals die onterecht werden afgekeurd. Bedoel ja, ja. Er was, er en was die was rode toch... kaart. Die ja, ook dus wat dat betreft is het wel iets om je aan en op te trekken. En voor jou ja. Nederland, geweldige pot om naar te gaan kijken. En ja. ik sluit ja. niet uit dat Ajax wel gaat stunten. Ja. Overigens die redenering die jij erop nahoudt dat wij door geld te geven aan Spanje. daarmee de bank overeind houden. En daarmee dus ook Real Madrid overeind houden? Die redenering die hoor je steeds meer. Dat valt me wel op. Ja, het is een beetje opportunistisch. Maar ik, het Wees is, wel. is natuurlijk wel er wel misselijk van te worden dat zo'n club voor 600 miljoen schulden heeft. Uh, ja. Nou, of leningen bij de bank, dat Ajax gezond is... met de eigen jeugd bezig ja. is, daar, daar word ik wel dood en doodziek van. En ja. Laten we dan twee competities gaan doen. Eén met de clubs met schulden en één met de clubs met een fatsoenlijk beleid. Want ja. uh, dit, dit, dit, dit heeft geen zin meer. Ja, ja maar goed, u Eva is al wat aan het proberen te doen... het financial fair play. Heel goed. En ik wil ja. je eigenlijk één vraag stellen. Heel kort dan. Ja, de schulden van bijvoorbeeld de <coughs> Chelsea... Die wordt de Abramovic eigenlijk overend gehouden. Maar hoe kunnen die dan een schuld hebben? Want hij hoeft toch alleen maar die schuld aan te zuiveren? Dat heeft hij ook net gedaan. Inderdaad. Ja, maar dan hebben ze geen schuld dus. Dat heb je heel goed gezien. Ja. ja. Goed. Kijk, ze zijn het eens. Toch wel jammer. Uh, we gaan weer even naar het, uh, naar het wielrennen. Ik zag net achter aan een het, het gebeurde in een ooghoekje, Gio. Zag ik een, uh, een paardenstaartje met een oranje shirt uh, aansluiten? <laughs> het is toch niet waar? Dat het, ik dacht even dat Ellen van, van Dijk was die aansloten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dan denk ik inderdaad dat je jo. eventjes een fata ik, morgana hebt. Ik, ik zei echt de, ooghoek ook, hè. Maar ik zeg ook maar altijd zo, uh, niet zo wat het <laughs> lijkt in het uh, wielrennen. Want als je denkt, de kopgroep van vijf vrouwen, dan denk je nou, die vijf, die rijden allebei heel hard mee. Maar laat nou net dat meisje in het oranje dat er achteraan rijdt, Anna van der Breggen. Uh, laat die nou gewoon ja, de benen stil houden, kan ze niet, want dan uh, gaat ze eraf. Maar in ieder geval voortdurend in het laatste wiel zo'n beetje meedraaien. Zij werkt niet mee in die kopgroep met Amber Nieben, Charlotte Becker. Rosella, Ratto en Rachel Nelen. Die moeten het werk doen en Marijn, ze kijken niet eens boos om. Nee, en uh, op zich is het ook wel logisch, want Anna die kan de schouders ophalen en zeggen... ja, mijn sprinter zit hier achter in het peloton, dus waarom zou ik hier op kop gaan sleuren? Um, Laat maar komen, peloton. En als jullie wel willen doorrijden, blijf lekker in het laatste wieltje zitten. En dan is zij in de finale nog fris om het af te maken. Dus eigenlijk is dat wel een slimme, slimme aanpak. Ideaal scenario voor de Nederlandse ploeg waar we Annemiek van Vleuten... En, uh, uh, Adrie Visser. Adrie Visser ja, een van de ploeggenoten, wou ik zeggen. Adrie Visser, inderdaad, uh, die zien we daar op kop rijden. De voorsprong wordt nou, ja, niet echt heel veel groter, maar uh, 32 seconden is dat op dit moment. Voorsprong tussen dat kopgroepje en het peloton. En om nog even terug te komen op die blonde paardenstaat waar jij het over had, op uh, Ellen van Dijk. Die zagen wij zojuist hier aan de commentaarpositie voorbij rijden in het gezelschap van Loes Gunnewijk. Handjes op het stuur, uh, zusterlijk naast elkaar. Uh, ik kan me niet voorstellen dat ze door zijn gereden. Die zijn gewoon hier rechtsaf. Gedraaid en staan waarschijnlijk nu al bij de bus. Dat betekent wel dat de Nederlandse ploeg twee vrouwen kwijt is. Wordt er nog een beetje gereden in dat peloton? Want ik schetste net al dat beeld, Sebas, van die twee Nederlandse vrouwen die daar een beetje vooraan rijden. Ja, dat zegt ook eigenlijk wel genoeg, hè? Dat zegt de, genoeg dat het peloton weer dichterbij komt. Maximaal 40 seconden is het geweest voor het groepje met uh, Anna van der Breggen. Daarnet de heb ik zelf even de stomwoordje een keertje ingedrukt. En uh, een plekje onthouden waar ik dat gedaan had. En toen was het zo'n seconde of 25 toen ik daar de eerste dames vooraan van dat peloton. daar uh, zo'n beetje langs zagen, zag komen. Dat was net voordat we Bemelen inreden. En het kopgroepje van vijf waar wij inmiddels achterrijden. Rijdt uh, Bemelen dadelijk uit. En dan gaan we weer de bebossing in van de Bemelenberg. Volgende beklimming dus. En ik kan me voorstellen dat in deze fase van dit wereldkampioenschap dadelijk nog twee ronden te rijden bij de volgende passage, dat je ook zo'n Bemelenberg toch gaat voelen. Nielen is de dame uit Australië die op dit moment aan de leiding gaat. Rosella Ratto laat zich een beetje naar achter zakken. Charlotte Becker komt naar voren, rijdt nu in tweede positie. En Bernieuwen, de wat kleinere Amerikaanse in zeg maar de Stars and Stripes, het shirt van de Amerikaanse ploeg, zit nu in derde positie. En dat jonge talent Anna van der Breggen. De Europese kampioene. Rijdt onafgebroken dus in laatste positie. En de andere vier gunnen haar eigenlijk geen blik. Veel aanmoedigingen. Natuurlijk ook hier als iedereen een oranje shirt herkent. Dan gaan de handjes al op elkaar. Kijk even naar achteren. Nee, deze weg was net te kort om de voorposten van de peloton te zien. Charlotte Becker kijkt ook even naar achteren. Kijkt ze in het gezicht van Amber Nieben. En die kent ze heel goed. Want normaal gesproken zijn dat ploegenoten van elkaar bij Team Specialized. Dus misschien dat die commerciële belangen dadelijk ook nog wel een beetje mee gaan wegen. Dat zijn de vijf koploopsters, bezig dus andermaal aan de Bemelenberg. En hier blijven ze met z'n vijven bij elkaar. Nou oh ja, Bart Voskamp, je zit in de studio hier ook mee te kijken. Wat valt je op? Nou ja, dat ze het goed spelen. Ze hebben een dametje mee van voren, dus uh, de controle zit erop. En ze doet het heel, uh, heel slim. Ze is dan weliswaar jong, maar ze heeft wel besloten om niet mee op kop te rijden. Dus ja, van vooraan niet rijden, van achter niet, uh, niet mee rijden en toch uh, de koers in de handen hebben. Dus het is dus nu even afwachten wat er gaat gebeuren. Kijk, als ze te ver, ver wegrijden, dan kun je proberen op de achter nog een beetje de koers op te zetten. Mm. En komt daar een groepje los, ja, er zit daar ook iemand mee die ook niet hoeft te rijden, want je hebt er even van voren. Dus in, pr in principe staan ze er goed voor. Ja. Dan gaan we gaan even naar uh, Steven Dalenboud. Die staat bij Ellen van Dijk, begrijp ik, Steven? Ja, dat klopt. Ellen, de koers is nog uh, vol op bezig. De finale staat op het punt van beginnen. Ja, jij hebt een, uh, een hele dag erachteraan moeten rijden. Dat begon allemaal bij die enorme valpartij. Wat, wat gebeurde daar precies? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, dat gebeurt allemaal in een flits. En opeens ligt de, de hele weg voor je bezaaid. En is er geen uitweg meer. En dan uh, knauw je er bovenop. Of eigenlijk uh, lag ik redelijk onderop, denk ik. Waardoor uh, er eerst heel wat fietsjes van me af moesten worden getrokken. Voordat ik uh, verder kon. En toen bleek mijn achterwiel, uh, kreeg ik een nieuw achterwiel. Maar mijn hele fiets... Uh, ja, het werkte niet meer. Dus moest ik van fiets wisselen en duurde allemaal. Uh, ja, het duurde misschien twee of drie minuten, maar voor je gevoel duurde het zes jaar. Dus uh, ja, dan is het eigenlijk wel over. Ja, je, had, je had waarschijnlijk al een stuk of 50 renners uh, op je liggen. Hoe is het fysiek met je? Ja, wel goed, ik heb uh, heel weinig. Ik heb misschien een spierverrekt in mijn rug, en die uh, voelt niet zo heel lekker, maar uh, verder uh, niks bijzonders. Ja, dan moet je aan de inhaalslag beginnen. Um, ja, dat is een uh, gebed zonder ente. Ik zie hier rondrijden. Uh, ik krijg, krijg een medelijden mee. <laughs> ja, ik, uh, ik dacht, we gaan maar even in de, in de tijdrit uh, modus en uh, kijken of we nog wat uh, kunnen doen. Maar uh, ja, mentaal is je wel wat voor, gebroken in je hoofd dan. Maar uh, ik dacht, ik ga nog niet opgeven. Ik wil minimaal uh, tot ronde vijf proberen. Maar als het gaat dan van twee minuten, drie minuten, vier minuten wordt... Ja, dan uh, voel je een beetje een toerist als je hier nog uh, blijft doorrijden. En dus sta je hier met de pest in je lijf? Ja, ik wel hier ontzettend van. Voor mij persoonlijk is dit gewoon uh, super jammer. Ik wilde gewoon heel graag Marianne tot diep in de finale bijstaan. Ja. Maar uh, ik heb wel alle vertrouwen in dat ze het ook uh, zonder mij kan. Maar uh, het wordt wel heel spannend om, uh, om nu de, de rest van de wedstrijd te bekijken. Ook, ook Gunnerwijk is eraf, hè? dus ja, een kwart van de ploeg uh, is eraf ge, geschaafd. Ja, dat is wel heel zonde. Er ja. uh, zijn er nog zes over natuurlijk. En zes zijn er nog redelijk veel. En uh, ik denk dat we het wel goed onder controle kunnen houden met deze zes. Maar... Ja, uh, ja uh, persoonlijk had ik er heel graag ook uh, een steentje aan bijgedragen. Bij Jouw informatie, Anne van der Breggen zit in de kopgroep, doet niks. En Vos zit daar in de, de grote groep daarachter. Ja, nou mooi. Ja. Ik ga het volgen in de bus nu. <laughs> ja. Ellen van Dijk. Ja, dankjewel uh, Steven. Dat was inderdaad Ellen van Dijk... die dus bij die valpartij betrokken was en uh, lang op achterstand reed. En vervolgens dus moest, uh, moest opgeven, eruit moest... en nu onder de dak, onder de douche mag met uh, Loes Grenwijk. Goed, uh, Gio. Kijk, ja. Oké, okay, dat verhaal hebben we net verteld, het verhaal van de gekneusde ribben en uh, toch wel de moeilijke manier waarop ze op de fiets zit. Maar ja, Ellen van Dijk, Marijn, is toch echt wel een renster die je er heel goed bij kunt hebben ja. in deze fase. Absoluut en zeker sinds dit jaar, want die is echt zo ontzettend gefocust en scherp richting de Olympische Spelen gegaan. Die uh, is kilo's afgevallen. Ho, daar gaat de Franse. Huh. ...tegen de grond, achter in het peloton. Ja, die, die, die, die lijkt wel uit de pedaal te, ja. te schieten. Hè? Bido, Sandrine, Sandrine Bido. Het leek erop alsof ze wilde aanzetten en gaan staan... ...en met haar voet uit de pedaal schoot. Nou, ze zit inmiddels weer op de fiets. Uh, maar Ellen van Dijk is het hele jaar uh, keihard aan het trainen geweest... ...voor de Olympische Spelen, voor de tijdrit daar. Op hoogtestage geweest ontzettend veel. Uh, uh, ja, Ze zit echt, ik heb haar ook bij het NK gezien... ...indrukwekkend, indrukwekkend als een... Als een ja, een beest zou ik bijna willen zeggen op de fiets. Ja, want sterk was ze altijd al. Ja. Ik bedoel, was oh, zelfs. Ze, gewoon een hele forse vrouw. Uh, maar ze is nu altijd als je heel goed tempo rijden. Ja, maar als je er nu zit, dan zie je gewoon echt een atleet. Ze is afgevallen en uh, ook bergop gaat ze nu gewoon een stuk sneller omhoog. Uh, ja, de spelen vielen voor haar tegen. Ze had er toch wel iets meer van voorgesteld van de tijdrit daar. Dus uh, dit was voor haar wel een beetje uh, de revanche. En dat heeft ze natuurlijk heel goed gedaan tijdens uh, de individuele tijdrit. Uh, overigens ook met de ploegentijdrit waar ze goud won op de individuele C tijdrit. Zij is de enige Nederlandse Juist. vrouw met een uh, gouden medaille op dit moment. Juist. Ja. En de individuele tijdrit werd ze vierde toch? V nee, vijfde. Vijfde. Ja. Ja. Um, maar hier ja, in, in Londen zag je al uh, ook, ook, uh, op het parcours dat ze ongelooflijk snel en fel kan demareren. Ik denk dat ze dat hier ook heel graag had gedaan. De koers lekker hard maken voor Marianne. En uh, ja, die kans heeft ze nu niet gekregen. En ik kan me voorstellen dat je daar echt als een stekker van baalt. Ja, maar wel goede teksten. En inderdaad, uh, <laughs> ja, berustend in het lot dat ze het niet meer mee mag maken. Dit einde van het WK. Ja, ze mag het meemaken. Vanaf de kant. En dan kan ze inderdaad zien dat het peloton langzamerhand uitdunt. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de jacht tussen aanhalingstekens op die vijf koploopsters. Met bij die koploopsters in elk geval één Nederlandse, Anna van der Breggen. Goed, ik moet onze gast weer even uh, mijn kant op zien te draaien. Hoor. Die zitten allemaal eens geboeid naar het scherm, naar de wielredder te kijken. Het is, uh, het is gewoon boeiend om naar te kijken, uh, ja, ja, de, de spanning, ja. hoe, uh, hoe loopt het af. Gaan we nog even over de Champions League hebben. Bart Voorskamp, vind jij het ook zo knap van uh, John van der Bron? <laughs> jij stelt me hele moeilijke vragen momenteel. <laughs> dat, dat, dat dacht ik al. Uh, uh, Ivan, vind jij het zo knap uh, van uh, John van der Bron? recht is AC Milan uit. Uh, nou, Milan zit wel in de problemen. Maar het is een knappe prestatie. En, uh, en uh, ja, Van den Brom heeft laten natuurlijk al heel lang zien dat hij een vakman is. Hij verlaat op een beetje rare manier zijn clubs. En dat geeft hem wel een enorme smet. En hij uh, kan hem wel eens overdrijven als hij eens uh, een keer wint. Maar uh, Erewe Ere toekomt. Uh, hij is een, in België moment een held. En het Belgische voetbal komt natuurlijk waar wij heen gaan. Komt het vandaan zo'n beetje uit de uh, kelders. En uh, dan is ieder uh, resultaat is meegenomen. Dus het is knap, maar het zegt ook al wat over Milaan. En het zijn pas de eerste vingeroefeningen. Maar ja, ja chapeau. En Van de andere wedstrijden, Ton, wat is je nog meer opgevallen? Nou, <coughs> Ik vind het niet zo geweldig, want Milan vind ik wel erg zwak uh, ja. spelen. En Anderlecht is toch wel een aardige uh, ploeg. Wat mij opviel, we hebben het net over ploegen die meevallen, was Cloosh. Cloosh moet ik het uitspreken. Ja, he? CLUJ. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, die uh, won en nog wel een uitwedstrijd. En dat geldt hetzelfde voor Baarté e Borisov... Ja. die uh, een uitwedstrijd hebben gewonnen. We hebben het allemaal over de betere Real Madrid... die moeizaam won en Barcelona die moeizaam won... Manchester United die moeizaam won. Maar dat zijn ploegen, laten we het ook even positief houden... die in de positieve wijze zijn opgevallen. Maar de, denken jullie dat, uh, de, de, dat er een vorm van nivellering... in de Champions League is, Iwan? Nou, ik vind het als gewoon een scherpe blik voor details weer. Want uh, het is, je ziet gewoon dat... Uh, la uh, landen als uh, Oekraïne, Rusland, maar ook uh, die landen eromheen zeg maar... Uh steeds meer opkomen. Daar worden, daar worden, daar worden clubs neergezet. Zijn ze zijn al jaren mee bezig. En die gaan gewoon links en rechts. We kregen laatst Angie op bezoek in Nederland. Het kost ja. ons al twee deelnemers. Ik ben bang dat we eraan moeten gaan wennen. Dat er allerlei Batis Borisov en FC Kloeis en Sheriff Tiraspol en de meest vreemde ploegen langskomen waar wij om lachen. Ja, maar uit Djennepretrovsk waar, waar we heel hard om lachen hier vanuit ons arrogant Nederland. Maar dat we vergeten te zien dat ze ook stadions jeugdopleidingen bouwen en vooral heel veel geld hebben. Dus ja, uh, ja als je, bedoel je daarmee op de vraag van nivellering of, of? Nou, nee, nee, eigenlijk niet. Ik, ik, oh. ik constateer alleen dat er grote... weer een antwoord op een <laughs> nee. vraag die niet wordt gesteld. <laughs> nee, nee, ik, ik vind het heel mooi om te zien hoe, hoe zo'n antwoord gaat. Maar <laughs> misschien is dat wel uh, uiteindelijk de conclusie dat je ziet dat er inderdaad veel meer geld richting het voormalige Oostblok gaat. En dat daardoor inderdaad er een vorm van nivellering komt, omdat die clubs gewoon beter worden. Wat betere spelers naartoe ja, gaan. niet gaan ten opzichte van de grote, uh, ja, de grote Europese ja. competities... niet ten opzichte van ons. Nee, maar dat is al... ook het vergelijkingsmateriaal ja, natuurlijk. precies. En dat was eigenlijk wel voorspelbaar... omdat daar al het geld zit. Misschien krijg je wel zodanig dat Rusland... op een gegeven moment de beste competitie van ja, de wereld... Maar Sint-Petersburg, Zenit, heeft 100 miljoen geïnvesteerd... en uh, verloor in de competitie. En verloor volgens mij, als ik het goed heb afgelopen week ook... Uh, voor, tegen wie was dat nou ook alweer... Nou, ik ga het even opzoeken, maar volgens mij verloren ze opnieuw. Ondanks ja, die investering van... Verloor, de ja, met ja. 3-0 uh, volgens mij. Klopt inderdaad, maar het is natuurlijk niet zo dat Malaga. je... Om... Ja, dat je... Oh ja, Malaga, maar ook weer een uh, Malaga. Die zijn nu zo goed als failliet, want er kwam ook een scheik langs... die nu weer weg is, omdat ze huizen, de huizenmarkt instort. Er is van alles aan het Paris Saint-Germain... die ook met 4-1 van Kiev winnen. Ja. We hebben in Nederland de Vitesse, dat vanavond koplopen kan worden. Er, er komen enorme geldstromen vrij... en dat zorgt voor een complete uh, restructurering van het Europese voetbal. En voorlopig zitten we niet op de eerste rang, niet op de tweede, niet op de derde. We staan ergens in de draaideur, uh, ben ik bang. Ja. Even naar de Europa League, met Nederlandse deelname dus. we ja. uh, het al even over. PSV opnieuw verloren. Na de nederlaag tegen Utrecht was nu Petrovsk uit Oekraïne. Bijna een keer goed. Ja, ja. Met 2-0 te sterk. Uh, daarmee heeft de ploeg van Dick Advocaat nu al drie uitwedstrijden verloren. En de coach geeft toe dat, het de prestatie teleurstellend, dat die prestatie teleurstellend was. Maar hij vindt de kritiek die loskwam...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 Je, zit, je hebt het al gezegd, je zit er echt volledig naast. Ze hadden gewoon makkelijk uh, met 1-0 een overwinning weg kunnen stelen daar uh, in Jepper. Ja, maar de feiten zijn dat zowel in Utrecht als in Jepper... Uh, dat er gewoon persoonlijke fouten en dat er achterin gewoon niet goed zat. En dat ze gewoon weer afgetroefd. En je uh, kunt toch niet zeggen dat PSV daar even voetballes heeft gegeven... en dat Dikkie nu zegt van... Uh, ik vind het allemaal overdreven, die reactie. Ze dus krijgen weer langzaam de oude Dik terug. Hij hey, zegt houd echt... op Dik, want Dikkie noemen dat... Oh, Oké, okay, nou, ik vind het een van de sympathiekste trainers die ik ooit heb ontmoet... en met de jaren wordt die... Uh, wordt hij rustiger, maar dus dan wordt het toch snel dikkie. Maar oké, okay, meneer Dick, als hij dat dan wil, uh, die begon heel ontspannen en dan kwam hij terug als, de, als, een, als een trainer die het allemaal op, rij, op de rails ging zetten. Maar reputaties heb je niks aan als trainer, weet Ton ook wel. Je moet iedere keer overnieuw beginnen. En hij zit nu toch echt zwaar in de penari. Uh, en dit was uh, niet alleen teleurstellend, het was gewoon schandalig slecht en de persoonlijke fouten ja. werden door zijn team gemaakt. Maar het stond allemaal tactisch goed, vertelde hij ook nog. Dus hij had nou, verder. Wat ik zwak vind ja, is dat nee, hij... Ton Sorry, we moeten even naar uh, Gio. Gio Lippens. Ja, jongens, gewoon oh. lekker meekijken op dat scherm. Want uh, ze gaat. Lavos, Marianne Vos, demareert op de Kouberg. Het is nog vroeg hoor in de koers. Maar uh, ze durft het gewoon aan. En ze probeert in de eentje weg te rijden bij het peloton. Daarom natuurlijk ook dat Anna van der Breggen de benen stilhield. Daarom gebeurde er ook weinig in de kopgroep. Een kopgroep die op 35 seconden zit van het uh, peloton. En Marijn, we zeiden net al tegen elkaar, 35 seconden. Rijden en wezen in één streep dicht. Ja, de Koubergroep knallen en dan je. Eigenlijk al. Nou, en hoe Vos dat nu doet, dat is toch behoorlijk indrukwekkend. Het is eigenlijk alleen een Italiaanse die een beetje kan volgen. Ik vermoed dat het Longo oh. Borghini is. Kijk, ze is er al bij. Ze is jonge, al bij het jonge, koproepje. Jonge. Hoe is het mogelijk? Ze rijdt zomaar in één streep. Kijk, en nou... Gaat Anna van der Breggen gaat, uh, meerijden. Nu gaat Anna van der Breggen tempo maken. We kijken naar de Italiaanse. Het is Longo Borghini. Ja. Natuurlijk. De vrouw die ook in die uh, uh, Ronde van Nederland voor Vrouwen de ladies uh, tour. In ieder geval nog het wiel van Vos kon houden toen ze de Kouwberg opknalde. Nu moest ze een gaatje laten. Maar rijdt ze toch zomaar dat gat dicht. Longo Borghini sluit dus ook aan. betekent dat we zes vrouwen aan de leiding hebben op dit moment. Zeven zelfs. Nieben, Nelen, Ratto, Becker van der Breggen, uh, Marianne Vos. En dan die longo die, nou ja, ach weet je wat, ik geef het er gewoon, die paar meter. Die nu de aansluiting krijgt. Sebast, wat gebeurt erachter? Ja, dat was een orkaan van geweld Hoor op het moment dat Marianne Vos ging op die kouberg. Je hoorde dat publiek alsof er gestoren, gescoord werd in een heel vol voetbalstadion. Een beslissende goal in een belangrijke wedstrijd. Iedereen helemaal juichen en nu is die sneltrein daar vooraan behoorlijk op gang gekomen. hoor. zitten in de laatste kilometer van dit rondje. In de vette. zien we start-finish. Er zwemt nog een dame tussen. Ik dacht te zien dat dat een Britse dame was. Maar dat is een uh, lichte gok van mij. En ik kijk achterom en dan zie ik de twee oranje dames vooraan. Anna van der Breggen en Marianne Vos. Nederland is dus nu met twee dames vertegenwoordigd. Guillaume in die kopgroep. Het is inderdaad een Britse die daar tussenin rijdt. Het is die kleine Emma Pooley natuurlijk. Die kan dat ook op de Kouberg. Die kan er zo naartoe rijden. Achter zit ook nog Bronzini. De wereldkampioene van de afgelopen twee jaar. Die neem je niet graag mee naar de streep. Daar zit ook de Nederlandse Annemiek van Vleugel. Bij. Er zit Emma Johansson bij en Marijn er zaten nog een paar vrouwen bij. Ja, in ieder geval een Australische, van wie ik niet precies kon zien wie het was. Maar ja, het lijkt erop dat ze nu de aansluiting met het kopgroepje wel gaan maken. Het peloton zit er trouwens ook vlak achter. Ja, als ik deze situatie zo zie, hier vlak bij de finish, dan lijkt het erop dat het allemaal toch wel weer bij elkaar gaat komen. Ja, want dit nu moet Anna van der Breggen natuurlijk hard doorrijden. We zitten op bijna 100 kilometer in het parcours. Kunnen we mooi even de stand van zaken opmaken, want ze komen hier aan onze commentaarpositie voorbij. Eerst dat eerste groepje. Van der Breggen, Vos, Ratto, Becker, Nieben, Longo, Borghini en Nelen. En dan het tweede groepje dat daar nu voorbij komt, aangevoerd door Emma Johansen. Emma Pouli dan in het wiel. En dan kijken we maar eens even. Even wie daar verder allemaal nog bij zitten. De Vocht zit erbij, van Vleuten, Cromwell, ook een Australische, Kozonchuk, vrouw uit Rusland, en dan Georgia Bronzini. Dat zijn de vrouwen die daar pal achter zitten en die rijden dan op 15 seconden van het kopgroepje met Van der Breggen op 22 seconden het achtervolgende peloton. Goed, Bart Voskamp, dit roept even om een korte reactie. Is dit een beslissende demarage? Nou, dit is een beslissende fase. Kijk of ze, of ze, ze, ze zullen waarschijnlijk zeker proberen door te zetten. Dus die van Breggen die mag nu de longen uit haar lijf rijden... om te zorgen dat Marianne Vos zo ver mogelijk wegkomt of blijft. En dan, heb ik, dan hoop ik heel erg dat de rest van de kop goed meedraait. Want ja, als het van één naar twee dames af moet komen... Ja, dan zal de rest terugkomen. Dus uh, ja, ik heb wel de goede hoop dat dit wel de eerste aanzet is tot de beslissing. Goed, we gaan het afwachten. We horen het zometeen in het volgende uur tussen 5 en 6. Finish verwacht, zo tussen half zes en zes uur ongeveer. Na vijf praten we ook door in het sportforum met uh, Iwan van Duren Tom Boots en uh, Bart Voskamp. Die ook uh, van alles over uh, de Europa League gaat uh, vertellen ongetwijfeld. <laughs> Tot zo na het nos chanaal van uh, vijf uur. Dit is Radio 1.